Dit is Radio 1, 5 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Opstelte wil zwaardere straffen bij voetbalgeweld. NS en ProRail onder verscherp toezicht. En minister Plasterk wil opheldering over verhuisvergoeding Vinkenslag. <totstuk>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 De onderzoeksraad zegt verder dat er niemand was die opmerkte dat een van de twee treinen door een rood sein was gereden. Er is geen systeem dat automatisch waarschuwt wanneer een rood sein wordt gepasseerd. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil meer weten over een verhuisvergoeding voor een familie op woonwagen Vinkenslag in Maastricht. Hij vraagt de burgemeester van Maastricht en de commissaris van de Koningin in Limburg om opheldering. Gisteren bleek dat een familie een miljoen euro heeft gekregen om het verplaatsen van drie woonwagens te betalen. Plasterk zei in de Tweede Kamer dat hij verbaasd is over de gang van zaken. Hij benadrukte wel dat het in principe een autonome bevoegdheid is van de gemeente. De gemeenteraad van Maastricht houdt een debat over de kwestie. Verschillende fracties in de Tweede Kamer reageerden onthutst op de vergoeding van een miljoen. In de Egyptische hoofdstad Cairo verzamelen zich duizenden aanhangers en tegenstanders van president Morsi. Tegenstanders protesteren bij het zwaar beveiligde presidentieel paleis. Morsi's aanhangers hebben zich iets verderop verzameld. De tegenstanders van de president protesteren tegen het doorgaan van het referendum over de concept grondwet dat voor zaterdag gepland staat. Ze eisen dat de stemming wordt uitgesteld. Oppositieleiders in Egypte vinden dat ze onvoldoende betrokken zijn bij de totstandkoming van de concept grondwet.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 toen prins Frizo tijdens een skitocht onder een lawine werd bedolven... en raakte daardoor in coma. In leg komen meer waarschuwingsborden om te wijzen op het lawinegevaar... als mensen buiten de piste gaan skiën. Of prinses Mabel, de vrouw van Frizo, dit jaar meegaat, is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het binnenland opklaringen... en dan vriest het licht. Aan zee blijft de kans op een bui en blijft de temperatuur boven nul. Morgen is er vrij veel bewolking en dan valt er soms wat natte sneeuw... en dan wordt het ongeveer 3 graden. NWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staat bij elkaar 150 kilometer file. De meeste files zijn 3 tot 4 kilometer lang en staan rond Amsterdam en Rotterdam. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen Knopen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum, 5 kilometer. De rechte reishoek is daar dicht. Er staat een auto stil. Een aanrijding eerder vanmiddag op de A50 Arnhem richting Os. Daardoor tussen Renkem en Knopen Ewijk 13 kilometer. Zoals een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Tussen de Knopen de Valburg en Ewijk zijn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 NOS Radio 1 journaal Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Acht minuten over vijf, goedemiddag. Zuid-Afrika houdt de adem in. Nelson Mandela ligt met een longontsteking in het ziekenhuis. U gaat zo het laatste nieuws horen. We beginnen met de veiligheid van de treinen in Nederland. Die moet flink verbeteren. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... die de frontale botsing bij Amsterdam-Westerpark... tussen twee treinen onderzocht. De NS en ProRail hebben inmiddels beloofd... de veiligheid voor de passagiers te verhogen. Niet alleen op het spoor, maar ook in de treinen. De oorzaak van het ongeluk was een samenloop van omstandigheden. De verouderde beveiligingstechniek op die plek... De aangepaste dienstregeling op die dag en een menselijke fout. De machiniste van de stoptrein zag namelijk het rode sein niet. Tibiaustra hoort u van die onderzoeksraad. Ze was afgeleid, de andere trein die heeft aan de achterkant twee achterlichten, zeg maar. Eén daarvan was defect en dat wilden ze gaan doorgeven. Hoe kan het dat zo'n menselijke fout, die kan voorkomen, alles kan gebeuren, dat die zulke gevolgen heeft dat niemand verder dan door heeft dat daar iets fout gaat? Veel van de, de, de seinen in Nederland zijn langzaam uitgerust met een, een verbeterd ATB-systeem. Een systeem wat, wat de trein doet stilstaan. Dat was daar nog niet het geval. De treindienstleider, degene die het allemaal achter grote schermen in de gaten houdt... Die ziet dan niet ergens een uh, rood uh, scherm oplichten of een alarmbel gaan? Nee, hij ziet een, een trein kan die zien, maar hij kan niet zien of die trein stilstaat voor het rode zijn of er doorheen rijdt. Het is dan een heel slecht systeem. Het is een systeem wat in ieder geval uh, onbevredigd is. Wat heb je er dan aan om er naar te kijken als je niet ziet dat er iets cruciaals misgaat? Ook daarvan zeggen wij, maak een ander systeem zodat het wel opvalt. Twee treinen in de tegenovergestelde richting op hetzelfde baanvlak, op hetzelfde rails eigenlijk... en dat vlak bij een groot knooppunt Amsterdam. Hoe kan het met zoveel rails dat het dan daar toch zo druk is? Het was er met name zo druk omdat er een aangepaste dienstregeling gold. Er waren werkzaamheden aan het spoor en dat betekende dat de treinen anders geleid moesten worden. Wij hebben geconstateerd dat de dienstregeling te krap was dat de normen die de spoorbeheerder ProRail hanteert... dat die, dat die niet zijn gevolgd. Eh, zodat er eigenlijk wel heel veel rode en gele gelesijnen moesten optreden. Wat neemt u de NS kwalijk? Wij vinden dat um, de NS uh, meer uh, moet investeren... in de, het feit dat de menselijke factor niet de laatste schakel mag zijn. En wat neemt u ProRail kwalijk? Prodeel eh, hebben wij met name aangespoord om eh, te zorgen dat dat automatische afremmen als je door een rood sein rijdt, dat dat nou ook snel in Nederland wordt, wordt uitgerold. Dat dat ook bij de resterende seinen wordt geïntroduceerd. Het is natuurlijk wel een beetje wrang als je nagaat dat een paar weken eh, nadat dit ongeluk is gebeurd, dat het zijn het aan de beurt was om ook te worden uitgerust met dat nieuwere systeem. Iets anders is, als het dan toch fout gaat bij een botsing... dan kun je de treinen veiliger maken op verschillende manieren. En u zegt, NS heeft eigenlijk niet voldoende voldaan aan zijn zorgplicht. Het kan veiliger, maar het is het niet op dit moment. Wat kan er beter? De botsveiligheid, zoals we dat genoemd hebben, kan inderdaad beter. Er zijn relatief veel gewonden gevallen. Bijna de helft van de reizigers is op de een of andere manier gewond geraakt... Uh, wij vinden het van groot belang dat dat nader wordt gewogen van hoe, hoe kun je nou die veiligheid verbeteren. Hoe doe je dat? En dat, en dat kan op, op heel simpele dingen. Um, um, tafeltjes die een blad hebben wat te dun is, wat te scherp is. Hoeken. Er zijn zaken uit het luiken, uit het plafond gevallen. Uh, glas is versplinterd. Um, de, de mensen die stonden, die, die, hebben, die zijn bijna allemaal uh, gewond geraakt. Er zijn dus een aantal factoren die beter kunnen... En wij zijn wel zo redelijk dus om te zeggen, het zal altijd een weging blijven. Je hebt ook het, het comfort wat een reiziger wil, maar als je een botsing hebt, werkt dat contraproductief. Chibi Austra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en dat vroeg natuurlijk om reacties vanuit Den Haag... die kwam van staatssecretaris Mansveld. Die betreurt het dat er bij het ongeluk in Amsterdam... één dode en gewonden zijn gevallen. Wel is het tevreden over de inzet die ProRail en de NS tonen... om de veiligheid te verbeteren. Niettemin komen ProRail en NS onder verscherpt toezicht te staan... van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als ik kijk naar de acties van de NS en ProRail, dan zie ik dat ze zeer accuraat en zeer voortvarend alle aanbevelingen van de ILT overnemen. En ook direct na het ongeluk al begonnen zijn met het invoeren van aanpassingen systeembreed. Zijn daarmee ongelukken zoals in Amsterdam zijn gebeurd, waarbij en de machinist door een rood zijn reed. En de beveiligingstechniek en ook de verkeersleiding niet hebben opgemerkt dat dat gebeurde. Kan je dat daarmee voorkomen? Het is een combinatie van factoren. Het betekent natuurlijk ook dat de machinisten daarin getraind moeten worden. Het betekent ook dat er gekeken moet worden hoe planningen worden gemaakt. Maar het betekent ook hoe de techniek ondersteunend daarbij kan zijn. En is het ook zo dat op dat bewuste baanvak... dat daar een tijdelijke dienstregeling was... waarvan achteraf gezegd moet worden... het is allemaal veel te krap geweest. Wat voor rol kan u daarin spelen? Wat wij kunnen doen is toezicht houden via de inspectie op hoe hoe ProRail de procedures die ze heeft te volgen ook daadwerkelijk volgt. Want is dat nu te weinig? Ik weet niet of het te weinig is. Het is wel zo, dat heb ik ook in een brief aan de Tweede Kamer geschreven... dat het belangrijk is dat we ook alle vormen van toezicht... goed beschouwen en goed op elkaar afstemmen. En nog eens een keer goed kijken of daar geen hiaten in kunnen vallen... of anderszins eh, dingen niet goed inlopen. En als het gaat om verbeteringen, op wat voor termijn hebben we het dan? Nou, de verbeteringen zijn al direct ingegaan. En waar het gaat om een automatische treinbeveiligingssysteem... verbeterde versie waar ook de treinen die door een rood zijn rijden... en langs gaan we dan 40 kilometer per uur rijden, stoppen. Eh, dat zit al op 1700 seinen. Eh, van de? Van de, meen ik, 5400. En eh, we zijn dus nu aan het kijken op advies van ProRail. Die zijn dat voor ons aan het analyseren. Welke seinen vooruitlopend op het Europese systeem... waar het gaat komen, ook met die verbeterde versie uitgerust gaan worden. En daar zullen we aan werken om te zorgen dat voor het nieuwe systeem... Komt er maximaal beveiligd wordt op de seinen. Zij staat, secretaris Mansveld, in gesprek met Hans Andringa... en later deze uitzending hopen we nog een reactie te krijgen... van de NS over dat verscherpte toezicht op het bedrijf. Dan Zuid-Afrika. Nelson Mandela ligt in het ziekenhuis... met een longontsteking. Volgens zijn vrouw verdwijnt de twinkeling in de ogen... van de 94-jarige oud-president. Correspondent Ellis van Gelder in Johannesburg. Alice, vanmorgen werd duidelijk hè, dat hij een longontsteking heeft. Euh, ernstig ziek is op, op zijn hoge leeftijd. Toen dat bekend werd, wat, wat gebeurde er toen in Zuid-Afrika? Ja, aan de ene kant toch wel angst. Dat het een longontsteking is. Uh, ja, toch iets wat op zo'n leeftijd fataal kan zijn. Maar vooral eigenlijk opluchting. Um, omdat er ook werd gezegd dat de behandeling aanslaat. En omdat Mandela al langer met longproblemen kampt. Uh, begin 2011 bijvoorbeeld lag hij ook daarvoor in het ziekenhuis. En de Zuid-Afrikanen hopen dus dat hij ja, zich deze keer er weer doorheen slaat. Net zoals hij toen heeft gedaan. Het is natuurlijk groot nieuws daar. Hij ligt al een paar dagen in het ziekenhuis. Wat, wat schrijven de kranten er zo al over? Ja, Mandela staat inderdaad constant op de voorpagina's van de kranten. Hoewel er eigenlijk niet zo heel veel te melden is. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld de kranten Times voor me. Daar staat uh, Madiba in goede handen. Madiba is de klennaam van Mandela en eigenlijk een soort koosnaampje. Uh, een andere uh, kop hier, Mandela maakt het goed. Uh, dus vooral ook wel ja, inspelen op gewoon de hoop en, en de positieve berichten die naar buiten komen. Uh, daarnaast ook wel wat speculatie. Dit weekend bijvoorbeeld een krant de Sunday Times. Uh, die zeiden dat, dat ze een bron hadden dicht bij de familie van Mandela... die gezegd zou hebben dat Mandela niet meer praatte. Uh, het is absoluut onduidelijk wie dat gezegd heeft en, en of dat klopt. Maar ja, uh, zodra zoiets uh, naar buiten wordt gebracht... dan wordt dat hier uh, vele malen getwitterd en is dat het gesprek van de dag. Dus ja, er is natuurlijk ook wel een soort angst... dat alle goede berichten misschien niet waar zijn... Uh, en het toch niet helemaal goed gaat uh, met Mandela. Ja, met angst natuurlijk toch voor een moment dat onvermijdelijk is... op een gegeven moment, mocht Mandela komen te overlijden. Wat, wat gebeurt er dan met Zuid-Afrika, denk je? Ja, diepe rouw. Ik wil, je ziet nu al uh, dat er nu al kerkdiensten zijn... en nu al zijn er mensen die naar het, uh, het huis van uh, Mandela, waar hij ooit woonde... hier in Soweto, de township dichtbij Johannesburg, uh, gaan... Uh, om over hem te praten, uh, om, om te bidden voor zijn gezondheid... Dus ja, het diepe rouw als dat gebeurt. Uh, maar eigenlijk is het iets, want die vraag stel ik ook wel hier aan Zuid-Afrikanen... waar mensen niet over willen praten. Uh, over de dood van Mandela, daar wil je niet over praten. A, gewoon uit respect van de man. En ook omdat Zuid-Afrikanen toch wel een beetje bang zijn... dat uh, als ze erover praten, dat ze het een soort van uh, op zich afroepen. Uh, dus nu wil eigenlijk iedereen alleen maar spreken over... Uh, nou ja, dat de behandeling aanslaat, dat het goed gaat... en, en de hoop dat hij uh, snel terug naar huis kan. De hoop dat de twinkeling gaat... Terugkeer in de ogen van Madiba uit 94 jaar. Vanuit Johannesburg, Alice van Gelder. Dank wel. Een omvangrijke oeuvre, een ongeremde schrijver. AFTH van der Heijden kreeg vanmiddag de PC-hoofdprijs. U hoort hem straks. Eerst horen van Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. 170 kilometer file staat er nu, Tim. Het is een hele normale dinsdagavondspits. Niet al te veel bijzonderheden. Uh, ja, veel vertraging bij Amsterdam en Rotterdam. Bij Rotterdam is een lange file op de A20, hoek van Holland... richting Gouda. Tussen de knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein 10 kilometer. De hele middag ook al veel vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Er was een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Tussen Renkem en Knopend Ewek 13 kilometer. Tussen de knopen de Valburg en Ewek zijn nog steeds twee rijschalken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Hij schrijft ongeremd en retorisch roept kaleidoscopische beelden op. In die woorden oordeelde de jury van de PC-Hoofdprijs... het proza van Adrie AFTH, van der Heijden. Vandaag kreeg hij te horen dat hij de prijs krijgt voor zijn omvangrijke oeuvre. Verslaggever Joon Wielaert was vanmiddag bij hem. De advocaat van de Hanen, de Tandeloze Tijd, het Schervengericht, Tonio... Het zijn onderdelen van wat de jury één werk noemt, Adrie van der Heijden. Weet je, het is werk dat teruggaat tot 1978. Het is uh, nou, bijna 35 jaar werk. Dus ja, je doet het bouwsteen voor bouwsteen. Maar er zijn dagen, zoals vandaag, dat je terug kunt kijken en zeggen... ja, het is een bouwwerk en gelukkig is het nog niet af... Nog meer uit het juryrapport. Zijn stijl is ongeremd en retorisch. Kent weinig beperkingen en barst soms uit zijn eigen zinsverband. Hij bepleit de schittering en zelfs de schittering van overbodigheid. En heeft de beschrijvingskunst in de Nederlandse literatuur tot grote hoogte gebracht. Nou ja, ik zou zeggen, nou hoor je het dus van een ander. Huh? <laughs> maar het, ja, wie ben ik om dat tegen te spreken? Ik heb wel gemerkt, nou ja, bijvoorbeeld ook vorige week toen ik een uh, roman die ik een half jaar geleden terzijde heb geschoven, weer tevoorschijn haalde. Dat ik sober erop ben geworden. Dat, dat is uh, de roman Kwaadschiks. Dat is een vervolg op de Tandloze tijd. He, de, de, er komen in ieder geval drie romans die met elkaar een vervolg vormen op de tandloze tijd. De karakters van toen zitten erin, maar die zijn uh, allemaal zo'n twintig jaar ouder geworden. Een stuk grijzer geworden uh, en een stuk cynischer vooral. Kwaadschriks was in mijn hoofd gekrompen tot een goed thema en enkele kernbeelden, enkele fragmenten. Toen ik het tevoorschijn haalde bleek het een compleet boek te zijn. Dus dat geeft de burger moed en moed. Uh, dus dat zal ook wel het eerstvolgende deel zijn dat uitkomt. Ja. Goed beschouwd is de pc hoofdprijs dus ook een prijs voor een onvoltooide. Een bouwwerk dat nog niet klaar is. Nou ja, voor mij heeft zo'n... Kijk, ze noemen het een uiverenprijs. Voor mij heeft zo'n prijs twee kanten. Namelijk uh, de, de, de terugblik. Uh, je krijgt die prijs voor, voor wat je gepresteerd hebt. Maar er moet ook een andere kant aan zitten. De vooruitblik. En uh, ik beschouw die prijs dus ook als een aanmoedigingsprijs... voor wat, wat ik nog ga doen. Eerst moet die nog worden uitgereikt. En dat zal op een bijzondere datum zijn. 23 mei. Dan is Tonio juist drie jaar dood. Ja. Uitgerekend die dag. Ja, de 23ste mei. Ja, ik, zie, ik zie ons nog anderhalf jaar geleden op 23 mei 2011... aan deze tafel zitten met mensen van de uitgeverij die het eerste exemplaar van Tonio kwam brengen. Ja, een hele beladen belade datum, een hele beladen dag. Maar daar, eh, daar bedoelen ze bij de, bij de stichting PC Hoofd vast niet iets naars mee. Maar eh, ja, ach, 23 mei, dat moet dan maar zo. Ik, eh, als ik, als ik eh, naar buiten kan, als ik het allemaal aan kan... dan kan ik die datum ook wel aan. En bovendien, ja, die datum ligt vast. Dat heeft met PC Hoofd te maken... Ja, dan moet het maar zo. Tonio die hield van winnen. Hij wilde zelf graag winnen, maar hij zag nog liever en dat is echt waar, uh, zijn vader winnen. Ik heb hem een paar keer meegemaakt als ik een prijs kreeg, uh, hoe zijn reactie was. Dat, uh, daar, kon, daar kon ik niet tegenop. En uh, nou, hij mag dan uh, op een andere manier die dag van 23 mei meemaken, zijn eigen sterfdag... om mij die prijs te zien krijgen. Uh, nee, ik heb daar niet zo'n uh, moeite mee. dan ook eens van hemzelf, Adrie van der Weijden... Uh, winnaar van de PC-Hoofdprijs. Minister Ploemen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... is bezorgd over de situatie in Mali. De premier, Diara, werd gisteren gearresteerd door militairen... en hij trad af met hem zijn hele regering. Goedemiddag, mevrouw Ploemen. Goedemiddag. U bent vanochtend teruggekeerd hè, van een werkbezoek aan Mali. U, u heeft hem ook nog ontmoet daar, Diara? Uh, ja, ik heb uh, gisteren met hem gesproken. Ook met een aantal uh, andere ministers van de interimregering regering. En ook met vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties uh, en van uh, ECOWAS. Dus een, uh, nou ja, een, uh, een heel aantal gesprekken kunnen voeren. En toen kon u natuurlijk niet vermoeden dat hij een paar uur daarna gearresteerd zou worden, denk ik. Um, nou, um, nee. Uh, de situatie in Mali is overigens uh, wel al langer natuurlijk zorgelijk. Uh, sinds de koep van mei is er, van in, uh, Mars, is er ja. een interimregering. Uh, in het noorden zijn veel problemen en uh, het is gewoon een instabiele situatie. Uh, dat was uh, gisteren zo en uh, nou ja, het blijkt maar vandaag weer uh, waar dat toe uh, kan leiden. Wat zag u uh, bewegingen van militairen om hem heen? Als u even die film van gisteren terugdaait? was er iets waaraan u dat kon zien? Die spannende situatie? Uh, nee, helemaal niet. Um, uh, ook op straat was alles rustig uh, rondom de regeringsgebouwen. Uh, dus wat dat betreft uh, was er geen, uh, geen aanwijzing. Hoe, kunnen we, hoe moeten we deze arrestatie dan plaatsen, volgens u? Eh, nou dit, eh, we zijn vandaag natuurlijk uit voer, eh, contacten gelegd eh, met onze ambassade... die ook spreekt met eh, andere ambassadeurs en eh, nou ja, vertegenwoordigers eh, van wat de interim-regering was. Eh, en ook daar eh, is onduidelijkheid over de achtergrond eh, van, eh, van deze beweging. Eh, laten we vaststellen, de situatie was instabiel. Eh, de interim-regering was bezig om het democratiseringsproces eh, verder vorm te geven... Eh, het leger eh, dat de koep had zich op de achtergrond teruggetrokken. Berichten waren wel dat er ook verdeeldheid binnen het eh, leger was. Ook de relatie tussen de president en eh, de premier zou niet heel goed zijn. Um, en uh, al dat heeft ongetwijfeld bijgedragen tot uh, wat er uh, gisteravond is gebeurd. Maar uh, ik zeg erbij, uh, het is uh, ook voor uh, de mensen ter plekke nu uh, blijkbaar buitengewoon moeilijk... om een uh, goed beeld van de situatie te krijgen. Maar daar is pas de gebeurde door de mensen die in maart de koep uh, hebben gepleegd. Die in april deze politieke regering aanstelden. En nu dus zich er weer mee gaan bemoeien. Is dat in enig opzicht een stap achteruit in dat democratiseringsproces? Dat is niet één stap achteruit in het democratiseringsproces. Dat is tien stappen achteruit in het democratiseringsproces. Als dat tien stappen uh, achteruit is in het democratiseringsproces... hoe moet dan de internationale gemeenschap op deze militaire inventie re reageren? Nou, laat ik in ieder geval voor Nederland spreken. Wij hebben in maart onze steun aan de centrale overheid al bevroren. En er is geen enkele reden om dat te hervatten. En er is natuurlijk vanuit verschillende landen bezorgd gereageerd op deze ontwikkelingen. Omdat het onduidelijk is wat de precieze achtergrond is en hoe zich dit verder zal gaan ontrollen... ...blijven we natuurlijk de komende dagen extra alert en gaan we op basis van de ontwikkelingen daar vaststellen... op wel ...welke manier wij kunnen bijdragen aan het terugbrengen van vrede en stabiliteit. Want u moet niet vergeten, er zijn 4,6 miljoen mensen. Dat is dus een derde van de, van de Nederlanders die elke dag honger lijden in Mali. Er zijn meer dan 400.000 mensen op de vlucht geslagen uit het noorden... ...waar de sharia-wetgeving in delen wordt ingevoerd... ...met verschrikkelijke consequenties voor vrouwen en meisjes... ...waarvan ik er gisteren ook een aantal heb kunnen spreken, heb kunnen zien... Nou ja, hoe zij lijden onder, uh, onder de omstandigheden. Huis en haard moeten verlaten, niet weten wanneer je terugkomt. Afhankelijk zijn uh, van andere mensen hun hulp. Um, en, en dat is natuurlijk ook wel absoluut een zorg... Uh, ook voor, uh, voor de internationale gemeenschap. Want op basis van die ontmoeting gisteren zei je ook bij ons in de uitzending... dat er 2 miljoen euro zou worden vrijgemaakt om deze mensen te helpen. Wordt dat teruggedraaid? Uh, dat ga ik niet terugdraaien, want dat geld is bestemd voor de Verenigde Naties, voor de vluchtelingenorganisaties. Uh, en komt uh, rechtstreeks ten goede aan de vluchtelingen. Uh, en hun situatie is eerder verslechterd uh, dan verbeterd, zoals u zich kunt voorstellen. Ja, Frankrijk heeft wel een idee. Frankrijk zegt uh, er moeten troepen naar Mali. De Afrikaanse troepenmacht moet zo snel mogelijk worden ingezet. Steunt u dat van Frankrijk? Uh, ja, Frankrijk, om, om iets preciezer hun reactie te verwoorden. Frankrijk zegt dat het van groot belang is dat het democratiseringsproces zo snel mogelijk eh, weer wordt opgepakt. En dat betekent dat de problemen in Mali toch vooral eerst ook eh, langs de lijnen van een politieke dialoog eh, moeten worden opgelost. Eh, dat is denk ik de inzet van iedereen. En zoals gezegd, we bekijken de komende dagen ook in EU-verband eh, wat een eh, gepaste eh, eh, reactie van de internationale... Maar zegt u dan zegt u dan ongeveer... dat die, die berichten niet kloppen dat Frankrijk uh, pleit voor de Afrikaanse troepenmacht daar? Nou, wat Frankrijk heeft gezegd is dat uh, allereerst de democratie uh, hersteld moet worden, zoals u weet. Ja, ze uh, willen eerst en, een nieuwe regering, maar ook die troepenmacht begrijp ik uit de berichten. Uh, nou, wat, uh, wat al langer uh, in gesprek is natuurlijk... omdat de situatie in het noorden zich uh, natuurlijk al langer voordoet... is dat uh, ECOWAS, uh, uh, de organisatie uit de regio, de EU en de VN... Uh, natuurlijk al aan het bekijken waren... in samenspraak met de Malinese regering... op welke manier de situatie in het noorden kon worden opgelost. Nogmaals, allereerst wil iedereen natuurlijk een politieke dialoog... maar er werd natuurlijk ook gekeken naar een interventie. Binnen Europees verband... Uh, in de EU hebben gisteren de ministers van buitenlandse zaken vastgesteld dat er bereidheid is om een trainingsmissie daaraan te laten bijdragen. En u kunt zich voorstellen dat op basis van de gebeurtenissen... van gisteravond en vanochtend iedereen opnieuw om de tafel zal gaan... om zich te bezinnen op de situatie die, zoals ik al zei... vooralsnog ook nog niet zo duidelijk is. Dus daar hebben we echt wel de komende dagen voor nodig. Goed. Mevrouw Ploemen, hartelijk dank. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... over de situatie die dus ontstaan is.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 Radio 1. Het NOS Journaal. Minister Opstelte wil de straffen voor geweld tegen voetbalscheidsrechters verhogen. Hij wil dat scheidsrechters worden gezien als ambtsdragers. terwijl tegen bijvoorbeeld agenten en ambulancepersoneel wordt nu al extra zwaar bestraft. Zometeen na weerbericht en reclame een gesprek hierover met de minister. Het kabinet moet van de Tweede Kamer de verplichte norm van 1040 uur... in het voortgezet onderwijs aanpassen. De regeringspartij PvdA steunt een oproep daarvoor van D66... en daarmee is er een meerderheid. D66 zegt dat veel scholieren maar wat op school rondhangen... terwijl ze geen les hebben. De Kamer wil nu meer maatwerk. De koninklijke familie gaat ook deze winter weer naar Leg... voor een skivakantie, ondanks het ongeluk begin dit jaar van Prins Frieso. De burgemeester van Leg zegt dat hierover contact is geweest met de Oranjes...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 In het noorden en noordwesten van het land trekken sneeuwbuien het land binnen. En daar ligt op veel plaatsen een laagje sneeuw. Maar vanavond en vannacht trekken die buien verder het binnenland in... zodat op meer plaatsen wit kan worden. Uiteraard moet u daarom ook rekening houden met gladheid. Op de meeste plaatsen gaat het licht vriezen, min 1 tot min 4. In de kustgebieden blijft het rond het vriespunt. En morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af en ook trekken er weer buien over. De meeste in de noordelijke helft van het land en in de kustgebieden... produceren die buien voornamelijk regen...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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staat 220 kilometer file. De meeste file staan rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de wat langere file op de a 10 ring west van Amsterdam... tussen Westpoort en Duivendrecht 12 kilometer. Al de hele middag veel vertraging op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renken en Knopend Ewijk 13 kilometer. Eerder vanmiddag was daar een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Nog steeds zijn er twee reishokken dicht tussen de Knopende Valburg en Ewijk.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 Aanhangers en tegenstanders van de Egyptische president Morsi demonstreren op dit moment in Cairo. De tegenstanders willen voorkomen dat er zaterdag gestemd kan worden in een referendum over de grondwet. Aanhangers van Morsi, u begrijpt het al, willen juist wel dat het referendum doorgaat. Sander van Hooren, ons correspondent. Um, even luisteren. Wij kunnen niet afluiden aan de hand van het geluid in welke demonstratie jij nu bent. Zeg het eens. Nee ze klinken inderdaad ook hetzelfde er zijn uh, min of meer ook dezelfde hoeveelheden mensen of een uh, duizend, tienduizenden misschien, maar ik ben nu uh, het geluid wat je hoort is uh, van de anti morsi demonstratie Oké, okay, want je was eerder ook bij de demonstratie van de moslimbroeders. Hoe verschillend zijn die groepen, uh, behalve natuurlijk wat ze willen bereiken in hun demonstraties? Nou, dat de uh, moslimbroeders demonstratie meer georganiseerd is. Mensen worden daar met bussen ...naartoe gebracht. En uh, zijn vooral ook heel erg blij dat je er bent. Dat je ook hun kant van het verhaal een keer belicht. Want zij hebben het idee dat de oppositie door het westen veel meer uh, aandacht uh, krijgt. En uh, zij zeggen daar dat dit de ware islam is die je ziet. Overwegend conservatieve moslims. Hier is het beeld anders. Hier zie je veel minder... Wat overwegend op eigen gelegenheid naartoe komt. En het frappante is dat ook zij tegen mij zeggen: Hier zie je de ware islam, dit zijn de ware moslims. Twee kampen die hemelsbreed, ik denk nog geen drie kilometer van elkaar gescheiden zijn. En toch nog even dat verhaal van de oppositie, Sander. Want waarom willen de tegenstanders van Morsi zo graag dat het referendum zaterdag niet doorgaat? Weet je, het is eigenlijk onduidelijk wat de oppositie nou precies wil. Sommige mensen hier. Die willen dat Morsi helemaal vertrekt. Die vertrouwen hem niet meer. Die vertrouwen niet dat hij de president is van alle Egyptenaren. Uh, maar als ze dan toch een uh, president hebben, dan niet stemmen over deze grondwet. Deze grondwet vinden ze hier. die op een uh, niet normale manier tot stand is gekomen. Die in feite geschreven is door de partij van Morsi. en die hem met andere woorden weer niet vertegenwoordigt. Maar dan heb je nog een derde groep die hier rondloopt... die er inmiddels een vrede mee lijkt te hebben dat je dus een president hebt... en dat er een referendum komt over de grondwet... maar die dan zeggen, laten we dan in elk geval met z'n allen nee stemmen... tegen deze in onze ogen slechte grondwet. Zeg, en hoe houdt het leger zich in deze situatie met, met die twee kampen? Nou, het leger is op dit moment niet het uh, probleem. Die staat hier tussen de demonstranten. Uh, bij de andere demonstratie is leger en politie niet te zien trouwens... Maar... Bij de anti-Morsi-demonstratie zijn ze wel. En het leger staat hier midden tussen de mensen. Mensen gaan met de militairen op de foto. Ietsje verder weg zit de oproerpolitie. Is in grotere talen aanwezig, maar uh, houdt zich nu ver van deze demonstratie. En de angst is een beetje dat die demonstraties elkaar tegen gaan komen. Zoals dat eerder gebeurde, hier voor het presidentiële paleis. Er zijn doden bijgevallen en heel veel gewonden. Ik ben daar vandaag niet zo bang voor. De moslimbroeders en het leger die hebben er geen belang bij om dingen te laten escaleren. Zij zullen zich verhouden van deze demonstratie. Hoe gaan de rechters dat doen? Want er is natuurlijk toch veel onduidelijkheid over. Hè? Gaan de rechters zaterdag toezicht houden bij dat referendum over de grondwet? Elk stembureau moet in feite een voorzitter hebben, zoals je dat ook in Nederland hebt. En in de wet staat dat die uh, voorzitters rechters moeten zijn. Nou, inmiddels hebben we steeds meer... Uh, organisaties van de rechters laten weten... dat zij niet zullen meewerken aan dat referendum. En dat zorgt voor een probleem voor de president... die dan bijvoorbeeld een decreet zou kunnen uitvaardigen... dat ook hoogleraren voorzitter mogen zijn van een stembureau. Maar het geeft wel aan dat de, het verzet tegen die grondwet... en tegen het referendum heel breed is. En soms ook, moet ik zeggen, heel oneigenlijk, Want uh, het kamp van Morsi, hè, dus die demonstratie waar ik eerder was... die zeggen, ja, die rechters die horen allemaal nog bij Mubarak. Die zijn door hem aangesteld, dus die zijn niet te vertrouwen. En daar hebben ze eerlijk gezegd wel een punt. Heel veel belangen in Egypte op dit moment, tegenover elkaar... fysiek op dit moment, in twee demonstraties. Vanuit Cairo, Sander van Horen, dankjewel. Dan het nieuws over de Nederlandse basisscholen... die niet veel doen met kinderen die bovengemiddeld presteren. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij de leerprestaties in Nederland... zijn vergeleken met die in 50 andere landen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, die zijn er zeker. Scholen die structureel aandacht besteden aan de hoger begaafde leerling. Naar zo'n school is verslaggever Roel Pauw gegaan. Heb je de Ru van Kroon? De Roel van Kroon. Ga eens kijken. Deze school heet het Talent. Dat komt omdat hij in Lens staat... maar ook omdat leerlingen die wat extra's in huis hebben... hier worden gekoesterd. Wordt het. Wat ben je aan het doen? Uh, rekenen. Hoe heet je trouwens? Misha. En Je zit in groep 7. Is het moeilijk? Nee, mijn eigen rekenwerk niet, want ik reken in groep 8. Dus. Jij zit in groep 7, maar rekenen doe je ja. op het niveau van groep 8? Ja, omdat ik uh, ja, een beetje slim ben en dan kan ik dat wel aan. Carla van der Bos, directeur van deze school. Ik sprak net even met uh, Misha. Ik vroeg hem in welke groep zit jij en hij gaf keurig antwoord in groep 7. Maar eigenlijk bestaat dat niet. Nee, wij kennen niet het groepensysteem. We kennen spelerstoglijnen en die zijn doorlopend. Dus dat betekent uh, dat je niet uh, beperkt hoeft te worden door de groep waar je in zit. En dat is eigenlijk al vanaf dag één. Dat we zeggen, van, nou, als we willen omgaan met verschillen... dan zullen we moeten erkennen dat er ook verschillen zijn in tempo en in aanbod. En dat proberen we te doen. Eigenlijk is het een beetje een à la carte systeem. Is dat niet een ongelooflijke organisatie? Het lijkt heel complex, maar dat is het niet. Want wat je doet is eigenlijk de kinderen individueel in kaart brengen... waar ze zich bevinden op verschillende ontwikkelingsgebieden. Of dat nou taal of rekenen, lezen. Dan ga je van daaruit kijken hoe je er groepen van kan maken. Groepen op hetzelfde niveau. En daar verzorg je je instructies bij. En daar maak je natuurlijk een heel rooster op. De kinderen van Unit Wit kunnen naar Unit Wit toe gaan. Uh, dan, nou, dan ben ik in unit wit en dan doe ik geologie en anatomie vaak. En als je hier zou blijven in deze klas, zou je dat dan niet krijgen? Nee. Dus het is een soort extraatje? Ja. Zes kinderen uit dit lokaal lopen de trap af. En voegen zich bij nog een aantal leerlingen. En samen vormen ze unit wit. Leerkracht Ingeborg... Hoe zouden deze kinderen eraan toe zijn als ze zich in dat gewone schoolsysteem zouden moeten zien te redden? Eh, nou, Er zijn natuurlijk een heleboel kinderen hier naartoe gekomen omdat ze zich in het gewone schoolsysteem zich niet konden redden. En eh, daar toch tegen dingen aanliepen waardoor met name de motivatie eh, verdwenen was of eh, helemaal gefrustreerd zijn geraakt. Ja. En dat komt hier langzaamaan weer terug. En dat is ja. waar we het dan voor doen. Hoi, Hoi daar ben ik weer. Wat ga je doen? Uh, ja, Dinozaalig zijn zo met kleien. Weet je al erg. wat voor dinosaurus je gaat kleien? Ja, dan moet ik nog kijken welke dieren in dat tijdperk leven. Ik denk een wolharige neushoorn. Dat is een goede keuze. ja? Dat zou kunnen kloppen. Weet je we natuurlijk niet helemaal zeker, maar er zijn hier botten gevonden van de wolharige neushoorn. Okay. Ja. Heb je ook Chinees? Uh, nee, ik heb geen Chinees. Oh, Jij hebt Chinees? Ja, je kunt me alles wijsmaken, maar wat zei je nou eigenlijk? 1 tot en met 10. Dus het uitgaan van die gemiddelde, en dat berekenen op gemiddelde, dat zou je los moeten laten... om al die kinderen betere kansen te geven. En dag, is staat Jen. En dankjewel, Sjesje. Geweldig, op de basisschool. U hoorde een verslag van Rolpau. De KNVB, voetbalvereniging Nieuw Sloot en de gemeente Amsterdam... ze spraken elkaar vanmiddag. ze zijn net klaar. U hoort zo direct de wethouder van de Burg over de uitkomst van dat gesprek. Ga eens even kijken hoe het op de weg is. Jolande van der Velden. Het is eigenlijk een hele normale avondspits, maar er komen wel steeds meer files bij. De teller staat nu op 255 kilometer. Een aanrijding op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Honendrecht en Oudekerk aan Amstel 3 kilometer. Daar is de reisrook dicht. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkem en knooppunt Ewek 13 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding eerder vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat gaan de twee rijstroken daar nog zeker tot kwart voor zeven dicht blijven. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Respect op het voetbalveld. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie gaf een voorzet. Hij wil dat de straffen voor geweld tegen scheids- en grensrechters in het voetbal drie keer zo hoog moet worden. Opstel in gesprek met Michiel Breedveld. Dat wil ik bekijken, want dat moet ik natuurlijk ook met anderen bespreken. Of dat kan en mogelijk is dat je de, de, de, de grensrechten en de scheidsrechten... de autoriteiten binnen een voetbalstadion... even eenzelfde soort behandeling geeft als politiemensen, ambulancemensen, brandweermensen. Dus als daar geweld tegen gepleegd wordt... dat je die ook de, de, de, de daders van dat geweld ook een strafverhoging geeft van uh, 200%. Ik ben bereid, heb ik gezegd, om dat te bekijken. Wat zijn eventuele bedenkingen tegen dit voorstel? Nou, dat, ja, ik, uh, ik vind het eigenlijk een heel goed voorstel. Maar ik, vind, ik ben uh, netjes. Uh, en de, me de mensen die het moeten doen... Uh, die acht ik hoog. Dat is het openbaar ministerie. En die hebben een goede, zelfstandige positie. En ik heb het niet met hun besproken. Dus ik vind het netjes om dat uh, met hun te gaan bespreken. Uh, daar moet je ook niet over één en nacht ijs gaan. Maar ik vind het wel een heel belangrijk uh, issue. En daarom zeg ik het ook zelfs voor de camera en in de microfoon... en breng ik het naar buiten. De minister is enthousiast, het Openbaar Ministerie moet nog horen wat uw plan is. Maar wat denkt u ermee te bereiken met zo'n voorgenomen strafverhoging van 200 procent? Nou, het gaat natuurlijk om dat iedereen moet van onze gezagsdragers, dus politie, brandweermensen, eh, eh, conducteurs, nou, noemt u maar op, moeten ze gewoon afblijven. En onder dat rijtje wilt u straks ook de, uh, scheidsrechter scha scharen? Ik vind, ik, uh, ik vind dat het, uh, het gaat om het gezag. En wij moeten het gezag accepteren. Uh, dan krijgt het gezag uh, in een voetbalstadion, op straat... krijgt ook de ruimte om zijn werk te doen. En dan moeten we gewoon uh, normen stellen en die normen ook handhaven. Daar gaat het om. Is het een gezagsprobleem? Uh, dat is in de samenleving een probleem. Uh, absoluut. Mensen uh, luisteren er niet meer naar, het heeft geen ik indruk. Ik Dat is, uh, uh, ja, Ik weet niet of u wel eens in een voetbalstadion komt of u verder wel eens kijkt. Uh, nou, wat er gebeurd is, is, was natuurlijk niet een incident. Dat is natuurlijk vreselijk. Uh, dat is een... Nou, Iets wat, uh, wat over de hele wereld gaat. Zo abnormaal is dat. En het is niet een incident. Wie denkt dat dit een incident is, uh, die moet eens verder kijken in de wereld. Uh, dit gebeurt meer en het kan weer opnieuw een keer gebeuren. Nou, daar moeten we gewoon hoot uh, tegen zeggen. We moeten we een halt toe uh, roepen. We accepteren dat niet. Toch ben ik verbaasd omdat premier Rutte afgelopen vrijdag zei... ik ga geen nieuwe maatregelen afkondigen. Want daarmee uh, wek je alleen maar de suggestie dat de overheid dit wel kan aanpakken. Dit is een maatschappelijk probleem, zei hij. Jazeker, dat is ook, heeft hij totaal gelijk. Maar maatschappelijke eh, problemen kan je ook natuurlijk eh, eh, adstrueren door daar nog eens een keer ook een maatregel eh, voor, eh, voor beschikbaar te stellen. die niet nieuw is, maar die eh, wel bestaat en ook eh, uitgebreid wordt. En u wekt daarmee geen valse verwachtingen? Ik dacht het niet, nee. Minister opstelte was dat. Hij sprak met verslaggever Michiel Breedveld. We hebben nu contact met VVD-wethouder Erik van den Burg van Sport in Amsterdam. Goedemiddag. Oh. Goedemiddag. U heeft zich ook met deze materie bezig uh, gehouden. Hè? U heeft gesproken met iemand van de KNVB, met voetbalclub Nieuw Sloten. Dat overleg is net afgelopen. Als u nu zo opstelte hoort, uh, wat vindt u van zijn pleidooi, hogere straffen? Nou, ik ben het eens met het pleidooi van Ivo Opstelder. Dat kwam ook vanochtend aan de orde in het overleg... waar ik ook bij was... Uh, tussen uh, de drie ministers van Onderwijs, Veiligheid, uh, Sport... en de Nederlandse gemeenten en ook de KNVB. Daarnaast denk ik dat het ook gaat over het uh, beter handhaven... van de regels die er nu al zijn. Dus op het moment dat zich een incident voordoet... op of rond het voetbalveld, altijd melden bij de KVB. En als er sprake is van een misdrijf... ook gewoon uh, aangifte doen bij de politie. En dat is het landelijk beeld. Toen heeft u zich uh, zojuist bezig gehouden, weer met, met voetbalclub Nieuw Sloten. W wat is de uitkomst van het overleg? Blijf, blijft die club bestaan? Uh, ja, die club die blijft uh, bestaan. Deze club is een club die volgens de KVB... Los van de twee incidenten die zich het afgelopen half jaar hebben voorgedaan, is zich eerder positief van het gemiddelde onderscheid dan negatief. Een club die ook heel actief is. Zeker ook naar de 34 jeugdteams die ze hebben. Waaronder ook negen meidenteams die daar heel actief in zijn. Het bestuur is zich echt helemaal rotgeschrokken van wat hier is gebeurd. Is er ook echt zwaar geschokt uh, door. En wij gaan als uh, Amsterdam, als stadsdeel, maar ook als KVB, kijken hoe we de club kunnen ondersteunen. Enerzijds om ervoor te zorgen dat, net als bij de andere clubs waar we ook een aanbod voor gaan doen en minder agressie op en rondom het veld is. Want dat komt niet alleen bij deze club voor... maar helaas bij heel veel clubs in Nederland. En hoe gaat u dat doen dan, steunen? Dat gebeurt langs uh, verschillende manieren. Ik zal samen met de KVB alle 65 clubs uitnodigen in Amsterdam... om met elkaar te praten over het stoppen van agressie en geweld... op en rondom het veld. De KVB heeft uh, gisteren een, uh, een uh, verenigingsbox uh, uh, uh, Gepubliceerd. Waarin allemaal programma's zitten die aan alle verenigingen worden aangeboden. Waarbij je kunt helpen om uh, te, te strijden tegen agressie en geweld op en rond het veld. Nou, dat is een programma, wat ook en niet alleen aan SNU sloten wordt aangeboden, maar van de KVB, ook expliciet heeft gezegd. wij zullen ook juist SCNU sloten daarin helpen. Wij gaan ook de komende tijd samen met de KVB SCNU sloten goed begeleiden omdat en ongelooflijk veel op z'n af is gekomen de komende tijd... en ook zeker nog zal komen. Want FC Nieuw Sloten draagt natuurlijk een tragedie met zich mee. Het justitieel onderzoek is natuurlijk gaande. Er zijn nieuwe arrestaties geweest vandaag. Wat, wat, wat kan de club zelf doen om die toekomst te garanderen... dat die club inderdaad verder komt? Nou, wat de club in ieder geval meteen heeft gedaan afgelopen zondag... toen zij de melding kregen van wat er gebeurd was op Almere... is het team uit de competitie genomen. Dat is denk ik een heel goed besluit geweest. En verder hoe het nu gaat met de daders, of beter gezegd de verdachten. Dat is niet meer aan de club, nog aan de KNVB. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Maar in ieder geval heeft de club meteen gezegd... dit team speelt niet meer. Dat is dus echt een hele goede stap die is gezet. Ten tweede zal er nou juist ook op deze club de komende tijd... heel veel aandacht worden besteed... Aan uh, agressie op en rondom het veld, zowel fysiek als verbaal. Om juist bij iedereen bewust te maken. Ook vanavond is er al een bijeenkomst van de KVB met SC Nieuwsloten om hierover door te praten. Kortom, de, het bestuur is er echt van doordrongen dat zij hiermee aan de slag uh, moet. De KVB ook en die gaat erin gezamenlijk opereren en zullen ook zeker ondersteund worden door uh, de gemeente Amsterdam hierin. Ja, het lijkt me misschien een futile vraag, maar de naam van de club zal natuurlijk wel nog heel lang verbonden worden met dit, dit ge ge gebeuren vorige week in Almere. Blijft die naam hetzelfde van de club? Dat weet ik niet, dat is niet aan mij, maar het is aan het bestuur van de club. Maar u heeft gelijk, de club zal hiermee geconfronteerd worden. Ook leden van de club zullen ermee geconfronteerd worden. Ik hoorde vandaag al dat uh, kinderen die voetballen bij deze club... ook gepest worden met het feit dat ze bij deze club ja. spelen. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat heel erg is. Want deze kinderen kunnen er niks aan doen... dat een aantal jongens zich uh, zo misdadig hebben misdragen. Maar u heeft het dus er daar niet over, in over gehad? of ook alle ouders van deze kinderen... Ja, u heeft het er niet over gehad nou, of ze een andere naam ander tenu zouden nemen? Nee, er is op dit moment niet over gesproken. Ik hoop ook eigenlijk dat dat niet nodig is. Ik hoop dat we met elkaar beseffen dat er door een, uh, een aantal uh, uh, lieden echt iets misdadigs is gedaan... die er ook zware straffen voor moeten worden. Maar dat we wel beseffen dat de meeste mensen die spelen bij SC Sloten... gewoon kinderen zijn die elke zaterdag of zondag... net als heel veel andere kinderen in Nederland gewoon willen voetballen. Ja, en klopt het dat de trainingen daar weer hervat worden? Dat ze weer uh, gaan spelen, alleen voorlopig thuiswedstrijden? Nee, er wordt dit komend weekend niet door SC Sloten gespeeld. Uh, en daarna treedt de winterstop in. Dus pas na de winterstop zal er weer gevoetbald gaan worden. Goed. Uh, Erik van den Burg van Sportenwethouder uit Amsterdam. Dank dat u uh, ons uh, zo snel na dit overleg te woord wilde staan. En succes met de hele campagne Uiteraard, in Amsterdam. Graag gedaan. Dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Extremisten kapen de strijd in Syrië, dat is de opening van NRC Handelsblad. Er zijn aanwijzingen dat extremisten snel terrein winnen binnen de opstand, schrijft de krant. Zo werd gisteren een legerbasis bij Aleppo veroverd, maar volgens onder meer een Franse journalist kwam een groot deel van de strijders uit het buitenland. Hoewel de opstandelingen van het vrije Syrische leger de verovering graag hadden geclaimd, is die voornamelijk het werk van Al Nusra. Dat is een extremistische beweging die is gelieerd aan Al-Qaeda. De Franse journalist zegt dat Al-Nusra het initiatief nam... tot de aanval op de legerbasis. De eenheden van het Vrije Syrische leger werden daardoor nogal verrast. De extremisten vormen nog een minderheid, schrijft de NRC... hoewel het er wel inmiddels zes uh, tot 10.000 zijn. Daarnaast zijn ze beter getraind. Bovendien profiteren ze van directe geld- en wapenschenkingen... uit de Arabische Golfstaten. Het gezin van de Britse verpleegkundige die is overleden. Uh, zij pleegde zelfmoord nadat zij, tenminste dat ze het vermoeden, nadat zij in de maling was genomen door twee DJ's van een Australisch radiostation. Dat gezin is voor het eerst in de publiciteit getreden. De DJ's deden alsof ze Koningin Elizabeth en Prins Charles waren. Ze wisten zo telefonisch door te dringen tot de afdeling waar Kate Middleton lag. De echtgenote van Prins William was er opgenomen wegens ernstige ochtendmisselijkheid door haar zwangerschap. Die verpleegkundige die de DJ's doorverbond met de afdeling pleegde vermoedelijk zelfmoord. Haar gezin legde gisteren de avond een korte verklaring af die onder meer door de Australische omroep ABC werd uitgezonden. They are extremely grateful to the public here in the United Kingdom and throughout the world who have sent the messages of condolences and support following the death of Jacinta, a loving mother and a loving wife this is a close family they are devastated by what has happened they miss her every moment of every day but they are really grateful to the support of the british public and to the public overseas for the messages of support and kindness ze voelen zich zeer gesteund, zegt deze woordvoerder... door de steun en de boodschappen die ze van over de hele wereld krijgen... voor het gezin uh, waarvan de liefhebbende moeder, zoals het verwoorden, uh, is, uh, is overleden. Ze zijn verscheurd door de gebeurtenissen. In Amsterdam zijn sinds begin november negen illegale hotels gesloten... onder meer vanwege gebrekkige brandveiligheid. Dat staat te lezen in het parool. Het stadsdeel Centrum kwam in actie na meldingen van de politie en de omwonenden... dat er illegaal toeristen werden ondergebracht... Op basis van die meldingen heeft het stadsdeel zo'n 200 adressen in het vizier. Inmiddels zijn in Amsterdam 50 adressen bezocht waar illegaal kamers aan toeristen worden verhuurd. Negen daarvan zijn meteen gesloten omdat het er te gevaarlijk is. Zo ontbreken er duidelijk aangegeven vluchtwegen, brandmelders en vooral brandblussers. Het gaat de gemeente niet alleen om de onveiligheid en eventuele overlast. De illegale hotels betalen geen belasting en bezetten bovendien woonruimte voor woningzoekenden. Een bureau dat bemiddelt tussen toeristen en verhuurders pleit in het parool voor een. Een vergunningensysteem, zodat mensen die een kamer aan toeristen willen verhuren, dat legaal kunnen doen. Verdrietige eigenaars van overleden huisdieren kunnen binnenkort een rouwadvertentie plaatsen in de Straits Times, een krant in Singapore. Vanaf zondag krijgt de grootste krant van de stadstaat een aparte rubriek. De krant besloot rouwadvertenties mogelijk te maken na vele verzoeken van lezers. Ze te lezen op diverse nieuwssites op het internet. Het wordt onderdeel van de Pet's Corner, de Dierenhoek in de zondagse editie van die krant. Daarin komen ook mededelingen van de dierenbescherming, advertenties voor de adoptie van huisdieren. Niet verbazend, Singaporezen staan er om bekend dat ze dol zijn op onze huisdieren. In Singapore wordt steeds meer geld besteed aan huisdieren. Het wordt uitgegeven aan luxe dierenvoer en accessoires... zoals designkleding. Een advertentie in de Straits Times... Is natuurlijk niet gratis. De prijs begint bij 50 dollar voor 30 woorden. Een fotootje van het geliefde huis die er erbij kost natuurlijk. <laughs> je, hoort nog, je hoort nog eens wat in zo'n mediaoverzicht. Dus in Singapore kunnen mensen een advertentie... Goed, uh, u bent weer helemaal op de hoogte. Wat gaan we doen na zessen? Dan hebben we volgens mij de directeur van de Nederlandse spoorwegen in onze uitzending. Hier staat genoteerd: Bert Meerstad die gaat uh, toelichten. in ieder geval een reactie geven op het feit dat zijn bedrijf samen met ProRail onder verscherpt toezicht zijn gesteld. naar aanleidingen van de bevindingen door de onderzoeksraad. als gevolg van het ongeluk in het voorjaar in Amsterdam. En terwijl Nelson Mandela in het ziekenhuis ligt, komt er een aanval van de Zuid-Afrikaanse kerken op het ANC. De partij zou in moreel verval zijn. Daar gaan we over praten met Zuid-Afrika-kenner Peter Hermes. Tot zo, na zessen zijn we terug.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 samen succesvol sociaal ondernemen.